En je moeder is een allerbelangrijkste. Ik schiet gewoon vol van het feit dat het jullie moederband is. Ja. Radio Berge. Eh, dames en heren, eh, dus nogmaals, dat waren te gast hier Richard en Lucas Smulders. Tot zover deze uitzending ook, dames en heren. Dus ik zou zeggen, voor alle moeders in Bergijk wetenschap en alle gezonde moeders, kop op. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 De Verenigde Staten willen niet dat oud-president Aristide van Haïti... voor de verkiezingen in maart naar het land terugkeert. Zijn komst zou de Haitianen volgens de VS alleen maar afleiden. Eerder deze week gaf Haïti een diplomatiek paspoort aan Aristide. De vroegere priester Jean-Bertrand Aristide... was de eerste democratisch gekozen president van Haïti... en had een aantal turbulente Amstermijnen. In 2004 was het land in zo'n grote chaos vervallen... dat hij vertrok onder buitenlandse druk. Hoewel hij sindsdien in Ballingschap woont in Zuid-Afrika, is hij nog erg populair onder Haitianen. Het is niet bekend wat Aristide precies van plan is. Vorige maand keerde oud-dictator Duvalier terug naar Haïti. Hij werd vrijwel direct na aankomst gearresteerd. In heel Egypte hebben duizenden mensen vandaag gestaakt uit protest tegen president Mubarak. In de stad Port Said staken bewoners van sloppenwijken het kantoor van de gouverneur in brand. In het zuiden blokkeerden 8000 boeren de snelweg en de spoorlijn naar Cairo. In de Egyptische hoofdstad hebben de betogers voor het parlementsgebouw een nieuw actiekamp opgezet. Het weer vannacht droog en tussen de 1 en 5 graden, morgen bewolkt en smiddags vanuit het westen regen bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog wakker bent, en nog steeds bij ons bent in Casa Luna. In het vorige uur praatte ik met historicus Els Kloek... over het vrouwenlexicon van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En in dit uur wil ik van u graag weten... wie u nou ziet als de meest inspirerende vrouw in uw leven. Natuurlijk, dat mag uw moeder zijn of uw tante, zus of dochter. Maar het kan ook die fenomenale zangeres zijn... die boeiende schrijfster, die politica of die actrice. Wie vindt u de meest inspirerende vrouw die u kent. U kunt bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121, en uw mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. En ook het muzikaal staan inspirerende vrouwen centraal vannacht, met bijvoorbeeld Rutja Kot, die in Billy Holiday een grote inspiratiebron ziet, Louis Neves, die zich liet inspireren door uh, Martine Bijl, en twee vrouwen die elkaar inspireerden tot de machtigste en de krachtigste liedjes, Arnie M.G. Schmid en Connie Stewart. Maar eerst ga ik praten met Ron. Dag Ron, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, dat maar ook. Ron, ja, dat mag uh, ook, hè. Ja hoor. Ron, uh, welke vrouw is voor jou de meest inspirerende vrouw die jij kent? Ja, ik ken er zoveel. Maar er is er eigenlijk maar eentje die er bij mij een beetje bovenuit uh, steekt, om het nou zo, uh, zo te zeggen. Sister is inmiddels uh, helaas overleden. Maar ja, de vrouw die altijd aandacht had voor de minderen onder, uh, onder ons. Major Boschart. En waarom nou, juist Major Boshart als meest inspirerende vrouw? Nou, in deze tijd van... van uh, uh, ja, dan zou ik het zo netjes zeggen. Iedereen denkt maar een beetje uit zichzelf. En, en uh, uh, hoe mooier alles uh, moet zijn. Uh, je eigen huis, je eigen auto, uh, wat van baan je allemaal hebt. Maar ook uh, juist de minderen onder, uh, onder ons die we helaas ook hebben in Nederland. Ja. Had zij juist daar zoveel tijd voor. Gewoon even een, gewoon een praatje. Gewoon eventjes zeggen van, goh, het gaat goed met je. Uh, wat dat betreft, ja, is toch geweldig wat ze, uh, er ooit zo'n vrouw heeft geleefd. Uh, mm -hmm. Altijd even tijd voor een praatje. En, en ja, dat, dat, dat zie je ja, niet zo erg weinig nog. Ken je haar persoonlijk, Ron? Nee, ik heb haar uh, nog nooit uh, zelf ontmoet. Uh, ik ken wel uh, de, uh, de organisatie waar zij uitkomt. Dat, ja, iedereen kent natuurlijk het Leger van Zijl. Ja. Ik heb dan, ja, nog niet echt een prachtig leven achter de rug, om het aan mezelf te zeggen. Uh, uh, nee, ik heb haar nooit uh, zelf uh, mogen ontmoeten. Maar ja, gewoon een ge geweldige vrouw. Ja, je zegt, ik heb geen prachtig leven achter de rug. Wil dat zeggen dat je ook wel eens een beroep hebt uh, gedaan op het Leger des Ja, zeker. Ja. En werken daar meer uh, majoren Bos uit? Uh, ja, nee. Ja, dat is een beetje moeilijk. Uh, natuurlijk, iedereen heeft een beetje tijd voor elkaar daar. Mm -hmm. Maar zoals zij was... Uh, Nee, uh, nee. Nee. eigenlijk niet. Nee, zij was toch een klasse apart. Wat, wat heb jij persoonlijk van, van haar uh, leven... en van, van de manier waarop zij met andere mensen omging uh, geleerd? Hoe ben jij geïnspireerd door haar? Nou, uh, even een klein voorbeeldje. Uh, mijn leven is nou niet uh, dat je zegt van nou, uh, halleluja. Uh, uh -huh. Tranen uh, staan meer uh, dan het lachen. Ja, dat komt zo een keer voor in je leven. Yep. Wat mij heel erg heeft geïnspireerd is het feit dat ik afgelopen weekend was ik ergens. En uh, ja, je voelt je eenzaam. Je voelt je toch een beetje in een steeg gelaten. Uh, uh, uh, een vrouw die je heeft verlaten. Uh, je kinderen niet uh, mogen zien door omstandigheden. En uh, als dan toch blijkt dat iemand, een medemens, gewoon je eventjes vriendelijk dag zegt. Of even aandacht bij je besteedt. Uh, dan is eigenlijk in één keer je, hele, je dag weer goed. ja. Yep. En ja, in deze tijd waar, we, waar het allemaal snel moet, internet, bla, bla, bla, chatten... Uh, goed, je kent het allemaal wel. Is gewoon even dat persoonlijke aandacht en persoonlijk contact heel erg belangrijk. En ja, dat lijkt toch wel uh, voor mij persoonlijk een hele erg inspiratiebron te zijn. Ja. Major Boshart, de meest inspirerende vrouw voor ons. Ron, Ron, dankjewel. En hou je haaks, Ja, Jazeker wel, gaan we doen. Dag, Ron. Dag. Oké, okay, op bij. Oleg Wouters, goeienacht. nacht. Hallo. Dag Olaf, welke vrouw uh, is voor jou uh, inspirerend? Nou, het begint bij. Er zijn er natuurlijk ongelooflijk veel goede zangeressen. Ja. Sommigen zijn bekend, sommigen niet. Uh, maar het begint natuurlijk uh, zelf bluesmuzikant zijnde uh, bij Billie Holiday. Waarom bij Billie Holiday? Nou, wat ze allemaal meegemaakt heeft. Als je de. Als al de hut van Oom Tom en Huckleberry Finn en. En, zo. en je hebt dat allemaal gevolgd. En, uh, er is een film over gemaakt. Hè? Mm -hmm. uh, speelde Diana Ross daar niet de hoofdrol in? Ja, hè? dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. Uh, in ieder geval uh, dat, dat, dat, ze met een, uh, ja, dat ze met een busje door, uh, door Amerika krosten. en iedere keer maar, uh, maar weer moesten zoeken hoe ze hun uh, kostje bij elkaar scharrelden. Mm -hmm. En negens in die tijd. Hè. Dit speelt dus tussen de, de. Nou ja, begin jaren. 1900, zo ergens. Dus tussen 1920 en 1930 of zo. En. Um, nou ja, hoe ze dat. Uh, hoe, ze dat uh, hoe ze ook die mannen inspireerden met, met, om zich heen, weet je wel. En dat kan je ook aan de warmte. Van, je kan het gewoon aan de manier waarop ze zingt, hoort. Mm -hmm. En als broer. Ja, dus en Oleg, als bluesmuzikant ben je dan ook door haar geïnspireerd? Door haar manier van zingen, haar manier van interpreteren? Uh, ja, nou ja, ik heb mijn eigen stijl en ik heb natuurlijk een mannenstem. Ja. Uh, hoewel ik vrij laag en vrij hoog kan. Ik ben uh, eerst een volgens ja. mij. Ja, nee, uh, Maar nee, het, het, het, maar dat, hoe ze het uit vanuit haar hart deed. Dat is inspirerend. En dat, dat inspireert mij het meeste. Kijk... Muziek kan een kunstje zijn. Ik, ik weet, ik ben dan zelf zanger en draslatist. Ja. Ik speel mondharmonica, ik speel ook wel een beetje gitaar. En nou ja, eigenlijk hier eens een beetje. Maar, maar goed, maar, je zegt uh, muziek kan een kunstje zijn. Ja, maar het. het, het, het uh, uh, uh, de, de, als je nou laat zien van, uh, van uh, ik kan uh, vijf akkoorden in drie seconden spelen. Nou, knap hoor. Dan heb je je vingers goed geoefend. Maar of je, <laughs> ja, Ik ja. bedoel, dat soort dingen doe ik ook wel, want dat hoort er ook bij. Maar het begint bij het hart. Het begint bij het hart, en dat had Billy Holiday goed uh, begrepen. En, is er nou één ja, bepaald liedje, Oleg, uh, van Billy Holiday... waarvan jij zegt, ja dat is het lied waar, waarmee ze mij het meest geraakt heeft? Nou ja, het al onbekende nummer Strange Fruit. Voor de mensen die dat uh, niet kennen, waar gaat het om? Het gaat erover dat ze op, het, op reis zijn in het zuiden van, van, van de Verenigde Staten... waar je in die tijd nog steeds eigenlijk als negen niet, niet moest wagen. Mm -hmm. En toen zaten ze dus in de bus naar, op weg naar een gig... om het even in muzikantentaal te zeggen... En ze ziet, uh, ze ziet uh, gewoon dertig mensen opgehangen in een boom. Zwarte mensen. Zwarte mensen. Strange fruit. Ja, ja een schitterend lied van uh, Billy Holiday. Uh, ja. uh, Met, je hart breekt als je naar luistert. De manier waarop hem, uh, ze dat zingt, hè? Ja. De manier waarop ze dat zingt, dat is, dat is alsof je het... Nou, ik ben een beelddenker, hè? Ik, ik, ik, ik heb die film dan ook gezien, maar al had ik die film niet gezien, maar dan zie ik het... Kan ik het zo voor me zien, weet je? Oleg Wouters over Billy Holiday, de rest die hem inspireert. Oleg, mag ik je bedanken voor je verhaal? Niet te danken. En een goede nacht nog. Jij ook. Dag Oleg. Hoi. En iemand die zich ook bijzonder laat inspireren door uh, Billy Holiday is Rutja Kot. Rutja Kot heeft uh, haar alles uh, vertolkt in het theater. En op 21 februari gaat de nieuwe voorstelling van Rutja Kot in première, Simply the Best. En in die voorstelling zingt ze liedjes van haar grote voorbeelden, ook van Billy Holiday. En uh, oh, ik had het net over Strange Fruit. Ook dat nummer uh, van Billy Holiday wordt gezongen door Rutja Kot. En ook zij doet het echt. Enorm mooi en enorm eh, roerend. Luister naar Rutje Kot en haar versie van Strange Fruit. indrukwekkend. Ruth Shackle, strange fruit. Welke vrouw is voor u de meest inspirerende vrouw die u kent? Daarover praat ik graag met u verder tot twee uur hier bij de NCRV Radio 1. U kunt bellen met uw verhalen, met uw voorbeelden op 0800 1121. 0800 1121, dat is gratis en voor niks. En u kunt ook een documenten sturen als u dat prettiger vindt naar kazaluna.ncrv.nl. Roos, goedenacht. Goeienacht, uh, Heilkoop. Ja, dat klopt. Dag, Roos. Hoi. Roos, uh, ja. welke vrouw is voor jou de meest inspirerende vrouw die jij kent? Uh, ja, ik, zou, ik kan me eigenlijk een beetje aansluiten bij de vorige spreker. Maar Billie Holiday is nummer twee dan, hè, bij mij. Ah, Oké, okay. die staat op nummer Tegene, twee. Maar wie staat nummer één? In de, ja, Jok, ik heb, ik heb een hele reis van mensen. Ik, heb mm -hmm. een, ik, zal, ik zal me beperken tot de top drie... Drie, de derde is Sam Kalsama, maar goed, dat is uh, misschien propaganda. Nou, als jij haar inspirerend vindt dan mag dat je is dat is zeggen. Mijn schoonzus. Jouw schoonzus. Mijn Broe? schoonzus. Ja. Die ken ik uh, al vanaf mijn achtste jaar. Toen ze verkeering kreeg met mijn broer, uiteraard. Mm -hmm. En uh, Greet, zo heet ze, Greet Stekelenburg, broer, zus van van Johan Stekelenburg, de, de tweeling zou mm -hmm. ik maar zeggen. Mm -hmm. Ja, precies. Maar wat precies. maakt Greet voor jou zo bijzonder? Greet heeft me altijd geaccepteerd zoals ik echt ben. En Greet die haalt mij met heel weinig dingen, met kleine geitjes zelfs, haalt ze me steeds weer terug naar wat de vorige spreker zo mooi zei van het begint altijd bij het hart. Mm -hmm. Vanuit je hart moet je leven. En uh, tenminste, dat is de bedoeling van de mens, dat hij vanuit zijn hart leeft. Ja. En uh, ik heb een uh, bepaalde kwaal. Een psychische aandoening. Ja. Ik ben een borderliner. En het houdt me niet op, het houdt me niet op. <laughs> en af en toe ben ik gewoon goed van het pad af. En dan weet zij mij met een paar woorden weer op het spoor te zetten. En wat zegt ze dan bijvoorbeeld? Nee, ze leeft het voor. Maar leg eens uit, hoe doet ze dat? Zoveel. Hoe doet ze dat? Hoe leeft ze dat voor? Nou, uh, door bijvoorbeeld, uh, uh, weet ik het, dan legt ze een bloemetje op mijn uh, naast mijn bord. Mm -hmm. En dan weet ik, uh, sowieso uh, haar uh, bezigziende met haar bloemetjes, dat ze, uh, dat, dat, dat ze die sowieso al met liefde opgekweekt heeft. Mm -hmm. En, en maakt jou dat van, dan uh, rustiger? Je, dat... Zi je zit een beetje in een dip. Dus uh, kijk eens wat er ook is. Ja, ja. En maakt je jou ook rustiger als bijvoorbeeld dat bloemetje ja, naast dat bord ligt? ik heel kalm van er, Al van kindsbeen af. <laughs> Want hoe lang... Ik zegt... kan een klein voorbeeldje noemen uit mijn jeugd. Ja. Mijn ouders, ik uh, leid uh, behoorlijk aan, uh, bij vlagen aan, aan slapeloosheid. Mm -hmm. Vandaar dat ik ook een uh, groot 20 van zaloerder ben. <laughs> ja, ja. Nou goed. Uh, zij was de eerste die wist hoe ze dat do moest doorbreken. Ik, ik kon als kind al heel slecht slapen. Mm -hmm. Ik was altijd als de dood dat mijn vader en moeder dood zouden gaan als ik ging slapen. Ze ging piekeren. En die, zij heeft dat doorbroken. En ze probeerde het op die manier uh, mijn moeder voor te leven. Door mij, uh, als ze een weekend bij ons was, voor te lezen. Gewoon simpel verhaaltje lezen. Alles komt goed, dat uitstralen, mm -hmm. ik zeggen. Alles komt goed, wat het altijd goed, is. Ja. Een Ja, ja. En, uh, Nou, dan was het goed en dan sliep ik. Wat mooi. Dus ze leeft jou het leven op een voor. En toen heeft mijn moeder dat ook opgepakt, en toen was het. Uh, voor een hele lange tijd was dat gewoon overal. Ja. Roos, ik vind het zo mooi dat je zegt, zij leeft jou het leven voor als het ware. Als, als het jou even allemaal ja. wat te veel en te warrig wordt, dan brengt zij je terug naar de basis. Dan, kijk, en ze woont een hele eind bij me vandaan. Hè? Ze woont in Ierland. In Ierland? Yes. <lacht> dat is net, En ja. Op een oude, oude dag zijn ze nog naar, de, naar Ierland vertrokken. Ja, ja, ja. Nou, ja, en op het ogenblik zitten ze op vakantie in, in, in, in, in uh, Sri Lanka. Kijk, het zijn uh, die mensen die van reizen op kanalen, houden. Ze doen de hele naar hoe we raften, de hele reutemeteut bij elkaar. Maar mis jij meenemen? daar niet vreselijk als je in Ierland woont en, uh, en op dit moment raft door moet Sri Lanka gaat? Ik kan wel wonen. Maar oh. ik hoef alleen maar aan, aan, tegenwoordig aan te denken. Dat is wel heel mooi wat je nu zegt. En dan is het gewoon oké. Okay. Dan is geen. Ik hoefde maar eventjes vijf minuten aan de telefoon te hebben. Dan is Scheet inderdaad wel een heel inspirerende vrouw, Roos. En, en, en ze zegt nooit nee, weet je wel? Van het komt nu niet uit. Of uh, ja, goed, als je er niet, niet bent, dan ben je er niet. Ja, het is makkelijk zat. Nee, maar ze is er eigenlijk, eh, als ze er fysiek niet is, is ze er altijd wel even aan de telefoon. Of, alleen uh, het feit dat je aan haar denkt, maakt al dat je, dat je wat jezelf komt. Dat, dat ik de wegwijzers weer zie. Ja. Roos, mooi verhaal en, Alsof je op een kruispunt staat en er dan vijf uh, uh, wegwijzers. Nou, welke zal ik nemen? En de gedachte aan je schoonzus uh, maakt dat je die keuze makkelijker maakt. Right. Roos, dat ik... komt gewoon omdat je in een warm nest geboren wordt. Ja. Ik heb daar ook vroeger heel veel gelogeerd in die familie mm -hmm. als kleinkind. Ik ben een bruidsmeisje geweest. Nou, oh, ja. ik bedoel, ik zou, gewoon, het is gewoon mijn tweede moeder in die zin. Roos, dankjewel voor je verhaal over je schoonzus. En een goede ja. nacht, toch? Ja, ja. En een uh, goede uitzending. Dankjewel. Dag. Dag. Bro Henderson, goede nacht. Goede Wie is uw grootste vrouwelijke inspiratiebron? Dat is Aletta Jacobs. De eerste Nederlandse medicijnstudenten. Klopt. En, en... en waarom is dat zo'n grote inspiratiebron voor u? Nou, Ten eerste omdat ze dat uh, gewoon wel met hulp van de familie maar gewoon doorgezet heeft. Ja. Dat ze medicijn is gaan doen. Maar voor, uh, voor mijn ervaring was het vooral belangrijk omdat toch toen de tijd, dan praat ik over 40 jaar geleden. Ja. Um, nee, sorry, 30 jaar geleden. Er bestonden er in Amsterdam nog alleen de Jacobshuizen. En wat waren dat? Dat waren huizen voor meisjes die uh, voorboedsmiddelen wilden gebruiken. En ook bijvoorbeeld uh, een, een spiraaltje mocht, mochten ontvangen. En daar ook geplaatst kregen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld um, van die, van die buitenlandse meisjes die hun maagdenvlies niet wilden verliezen. Die werden daar ook geholpen. Mm -hmm. zonder, zonder meteen ongewild een kind te krijgen. Oké. Okay. En daar was uh, Aletta Jacobshuizen de aanloopstation. Die konden naartoe gaan. Amsterdam overkom. Ja, en wat was uw ervaring met uh, een van die Aletta Jacobshuizen? Ik, ik kreeg daar een spiraaltje, ja. Dus zij heeft u in, in die zin ook geïnspireerd... maar ook haar gedachtegoed heeft u geïnspireerd en letterlijk geholpen. Later heb ik over haar gelezen en ik dacht... van dit is nou dus eigenlijk een levensredder geweest. Ja, ja, ja, precies. Dus het is meer dan alleen maar een inspiratiebron. Ja, nou, ik vind haar, haar, uh, haar uh, levensloop vind ik zo inspirerend... Dat ik dacht, daar moet ik heel even over vertellen. Het is inderdaad een mooie manier om een eerbetoon te brengen aan de vrouw die u via het Aletta Jacobshuis leerde kennen. en later ook als persoon heeft leren kennen, althans als historisch figuur. Ik heb alles gelezen en gespit. en ben naar de WIP geweest en heb alles nagelezen. Zij is een wonderzame vrouw. Daarom dat zij mij inspireert. Mevrouw Henderson, dank u wel. Goeienacht. Ja, yeah, oké. Okay. Dag. Ja, dan heb je ook nog Martine Bijl als inspiratiebron, Dat is weer iemand anders dan. Let ja, komt natuurlijk. Martine Bijl, actrice, zangeres, uh, uh, televisiepersoonlijkheid. Tegenwoordig vertaalt ze musicals, heel uh, verdienstelijk. En de Belgische zanger Louis Neves, die uh, werd geïnspireerd door uh, Martine Bijl. Hij schreef er een liedje over, dat zong hij ook. Uh, Louis Neefs is overleden in 1980 bij een, bij een autoongeluk op eerste kerstdag. En in 2000 uh, waren er uh, uh, allerlei initiatieven om Louis heeft te, te gedenken. En zo kwam er ook een cd uit. Een cd met versies van zijn werk door collega-artiesten. Bijvoorbeeld Rob Tenijs, Bart Peter, Cholemer en Raymond van het Groenewoud. Ze zongen allemaal liedjes van, van Louis Neves. En ook Stef Bos deed aan dat project mee. En hij maakte een wat aangepaste versie van dat eerbetoon aan Martine Bijl. Dit is Stef Bos met Martine.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 Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu blond. Ben jij ergens in een show, in een panel of een lied? Wees dan zeker dat ik thuis ben en intens van jou geniet. Ik weet best dat ik geen kans heb, het is mij nergens om te doen. Maar een kushand is vaak mooier dan een doodgewone zoen. Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik heb niet veel te bieden. Ik zit meestal aan de grond. Oh Martine, oh Martine. Hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes. Maar ik hou het nu op blond. Jij hebt alles wat ik mooi vind. Jij hebt gratie, charme, stijl. Door jouw vele kwaliteiten ging ik aardig voor de pijl. Maar zolang de molens draaien en de wieken zullen gaan. Blijf ik hunkerend in de verte.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 Jouw hart verdienen. Ik viel altijd op brunette's, maar ik hou het nu op. Bos en zijn versie van Martine van Louis Neves. Inspirerende vrouwen, zoals bijvoorbeeld Martine Bijl. Daar gaat het over uh, vannacht in uh, Casa Luna. En ik ben benieuwd naar uh, de vrouw waardoor u in uw leven het meest geïnspireerd bent. Dat kan natuurlijk uh, uw moeder zijn of uw dochter of uh, uw schoonzus... zoals uh, uh, daar net over verteld werd. Dus wat dat betreft uh, bent u helemaal vrij in uw keuze. Maar het kan ook een zangeres zijn of een uh, actrice of een schrijfster... of een filosoof, dan noem maar op. Wie, wie inspireert u daar? Gaat het om vannacht? U kunt bellen. Welke vrouw inspireert u? Uh, u kunt bellen 0800 1121, 0800 1121, en u kunt ook een mailtje sturen naar casaluna@nciwe.nl. En dat deed bijvoorbeeld Hetty en Hettie schrijft, uh, beste mensen, natuurlijk zijn er heel veel inspirerende vrouwen in onze geschiedenis, maar voor mij is toch de meest inspirerende vrouw in mijn leven mijn oma. Een warme, sterke vrouw. Ze had een druk bestaan met vijf kinderen en ik was haar eerste kleinkind. Ze heeft mij geleerd wat leven is, wat sfeer en warmte is en oprechte aandacht. Ze maakte tijd voor mensen en iedereen was welkom. We aten samen en we luisterden naar muziek en vooral lachten we samen. We samen aardappels, de gewone, simpele dingen dus... maar vooral de sfeer om haar heen maakte het zo bijzonder. Ze was een vrouw die mij kon laten voelen dat ik er mocht zijn... Zij leerde mij hoe een kind zich veilig kon voelen en gewenst. En dat is voor mij een groot voorbeeld geworden in de opvoeding van mijn eigen kinderen. Tijd, oprechte aandacht en liefde. Een groter geschenk had zij mij niet kunnen geven. Zij heeft me laten worden wie ik ben. Ik herinner me bijvoorbeeld de feestdagen. Het was een warm bad met alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar. Mijn grootouders hadden een bijzonder vooruitstrevend gevoel... voor omgaan met kinderen. En voor die tijd, begin jaren 50, was dat heel bijzonder. Dat realiseer ik me steeds meer. Kinderen werden serieus genomen en er werd naar hen geluisterd. En soms, als ik nu al die vliegende moeders zie... dan krijg ik een triest gevoel. Haast en nog eens haast. Het is zeker geen verwijt. Maar wat mijn oma mij heeft meegegeven... is dat niet geld of spullen belangrijk zijn... maar juist dat stuk warmte, dat kopje thee... die rust van het samen zijn. Daarom is mijn mijn oma, mijn held. Zo overleed toen ik 14 was, maar nu ik zelf tegen de zestig loop en oma ben, heb ik nog meer bewondering voor haar en er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Voor alle oma's en kleinkinderen zou ik willen zeggen, neem de tijd voor elkaar, want er is niets mooier dan samen zijn. Het kind zal het als een geschenk met zich meedragen, zijn of haar leven lang, en dat gun ik elk kind op de wereld. Een mooie ode per mail van Hetty aan haar oma. Dankjewel, Hetty. Aan de telefoon, Melanie. Dag, Melanie. Goeienacht. Ja, goeiedag. Melanie, welke vrouw inspireert jou vooral? Nou, dat is sinds kort mijn zuster. Sinds kort? Ja, ik ben 58. Ja. En zij is bijna 60. Ja. En we hadden vroeger dus echt totaal helemaal geen band op elkaar. Nee. En uh, sinds mijn vader overleed, dus ik anderhalf jaar geleden... hebben wij wel een band gekregen... En dan blijkt dus achteraf dat je toch veel meer dingen met elkaar deelt... als dat je eigenlijk dan in gedachten had. Eerst even die band. Hoe is die nu toch kunnen ontstaan? Je zei, jullie vader is overleden. Dat heeft jullie kennelijk dicht tot elkaar gebracht. Ja, maar hoe ja. is dat gebeurd dan? Hoezo, zeg je? Hoe is dat gebeurd dan? Nou, uh, ik kom als sproek uit Haarlem. Maar ik ben uh, zes jaar, vijf jaar geleden verhuisd naar Groningen. ja. En uh, zij uh, zorgde al het uh, financiële dingen voor mijn ouders... naar het ziekenhuis, blablabla. Bla, bla. En uh, dat mijn vader dus slecht lag was toevallig in Haarlem... dus ik heb het laatste weekend van mijn vader mogen verzorgen. En dat zij alles had geregeld... bracht het toch door ook omstandigheden... moesten we met elkaar in gesprek komen op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar hadden jullie een hekel aan elkaar... of hadden jullie ja, gewoon nou, geen, geen was... band met elkaar? Nee, ja, nee, het was ook niet een hekel, maar... Ja, we lagen elkaar helemaal niet. Nee, nooit echt nee. een praatcontact gehad. Nee. Dat was je gewoon nooit. Maar toen moest je wel natuurlijk, toen ja. je vader zo ziek was. Juist. En dan bemerk je toch gewoon van hé, hey, weet je wel? Dat je dan toch weer ook uit het verleden. Uh, zij had bepaalde herinneringen. ik had... En dat brengt je dan toch nader tot elkaar. Mm -hmm. En ik bemerk ook gewoon, ja, zij is zo'n krachtige vrouw. En. en ja, je had ervannig uh, net ook een borderliner aan de telefoon. Ja. Nou, dat ben ik dus ook. Dus ja. ik ben wat, ja, wat toch wel een beetje labieler en zo. En zij is zo sterk. En zij kan me dan ook, als ik haar wel eens even slecht zit... en ik kan haar dan even sms'en sturen en belt ze me gelijk. Dat voelt ze daarna aan. Oh, ik moet even mm -hmm. bellen. Ja. Ja, dat gaat gewoon fantastisch. Weet je wel? Ze kan me liften en ik kan... Ik heb echt een voorbeeld aan haar, want ze is echt... Ja, ze kan echt ook alles. Ja. Ja, en dat, dat, dat, dat, ja, dat vind ik zo fantastisch. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel jammer dat het, uh, ja, dat het zo lang heeft moeten duren. Ja, hè, dat achteraf. je dat nu pas ontdekt hebt als het ware. Juist. Ja. juist. Maar ja, beter later dan nooit. En ja. wie weet hoeveel oh. mooie jaren jullie nog samen hebben. Ja, maar het is wel jammer van die voorbijgaande jaren, snap je? Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn wat dat betreft verloren jaren. Juist. En misschien kan ik dan ook een tip geven aan bepaalde mensen die naar zitten te luisteren. ja. He? Ja, Heb dat je een probleem met je familie? Spreek het uit. Spreek het uit. Ga toch met elkaar in contact. Want je ziet Want wat er kan gebeuren. Ja, nee, precies. Je ziet wat er kan gebeuren. En eens kan je zuster de meest ja, inspirerende ja. vrouw in je leven zijn. Ja. ja. Mooi, Melanie. Dank je wel. Dat was mijn verhaal. Dank je wel daarvoor. En een goeienacht. Hey, jij ook. Dag. Doei. Van Melanie naar Renske. Dag, Renske. Ja, hallo. nacht. Renske, wie is jouw uh, meest inspirerende vrouwelijke voorbeeld in het leven? Nou, een van de meest uh, inspirerende vrouwen is wel uh, in, in uh, het voormalige, ben ik komst, geweest. Ja. Waar ik voor opleiding gevolgd heb, dat ruim 30 jaar geleden. Ja. En er was een nachtzuster uh, onder andere, uh, van een van de nachtzusters, het waren er twee. En die, die, die was altijd heel streng. En dan kwam ze heel zachtjes te aangeslopen, hoorde ze niet aankomen, schrok je af en toe werkelijk waar. Want mm -hmm. ze vond zo was voor je neus. En dan zei ze van, jullie moeten ook zachtjes doen, denk trouwens anders worden de patiënten wakker. En dan zei ze van, de deur mag niet piepen, ze erom. Ze zei het van, niemand zei ze van, en als de deur piept, zei ze dan, dan pak je maar een beetje een, een, een spuitje van laxeermiddel. Dan ga je daar deur mee smeren. En ook de radiator ze nu mag ook niet piepen. Ja, dus ze was heel erg zorgzaam voor haar patiënten. Ja, heel erg zorgzaam voor de patiënten. Maar ze was heel streng over ons. Want het was, het was net zoals het met de wijsvingers zwaaiend voor je stond. Maar dat, dat heeft jou dus wel goed gedaan. Daar heb je wel veel van geleerd. Ik heb er heel ontzettend veel van geleerd. Ja, want dan, dan mocht je ook niet roken. En dan had hij, want toen was de neiging om toch wat stiekem een sigaretje te roken. En toen stonden we in onderzoek gaan om een sigaretje te roken. En dan eet hij naar beneden vallen... En dan kwam ze zo binnen en dan denk je wel, oh, je zou het roken hebben. En dan denk je, van zet het wel roken? Want dan denk je dat je zou verstoppen. En dan, dan zien ze, ze niet, maar zei ze van, denk toch niet in roken, want dan krijg je kanker van hoor. Ja, ja, ja, dus uh, streep maar rechtvaardig. Ben je in de verpleging gebleven, Renske? Nou, nee, ja, ik heb wel een paar keer mijn diploma gehad, maar ik heb heel veel pech gehad binnen helaas door omstandigheden. Omdat ik, uh, ja, ik ben gescheiden geweest en opnieuw getrouwd, nu uh, weer met een man. En ja, twee kinderen, het eerste huwelijk en het tweede huwelijk, dus, jammer genoeg geen kinderen kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, dat is allemaal heel jammer. En uh, nu is zo'n oudste, uh, die gaat uh, binnenkort, die hoopt er een trouw op, op uh, 7 mei aanstaande. En de jongste die heeft uh, die goed terecht gekomen in zijn flat. In uh, hele rommeltje heeft ze opgeknapt. Mm -hmm. Maar jij bent verder niet in die verpleging verder gegaan. Nee, nou ik heb wel altijd uh, vrijwilligerswerk gedaan. Uh, ook op indicatie, was ik was ook heel gespannen geweest. Bij ja. een psychiater. Ik zei, we moeten wel wat doen, dat is goed voor je. En dan heb ik altijd bij de mensenbejaarder gewerkt. En daarvoor heb ik altijd heel goed gedaan, ja. Ja, en dan heb je af en toe ook vast wel eens teruggedraagd aan, aan die lessen van die hoofdverpleegster daar in Bennekom, was het, hè? Ja, ja, ja, ja zeker, precies. ja. Ik en heb zelfs dus uh, daar op de velo heel lang gewoond... En dat heb ik altijd bij, uh, bij Brugger of Walder of Tavernijs... ...heb ik veel gedaan, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Jenske, dankjewel voor je herinneringen aan die hoofdverpleegster... ...die voor jou zo inspirerend is geweest achteraf. Oké, okay, Dankjewel. Bedankt. En een goede nacht. Goedend dag. Dankjewel, dag. Ja, een vrouw die voor mij heel inspirerend is altijd... is Arnie M. G. Schmid. Daar ben ik lang niet de enige in. Maar ik heb ooit het voorrecht gehad... om een weekje met haar op reis te mogen gaan naar Oslo. Daar kreeg ze toen de Hans-Christian Andersen prijs... Zeg maar de Nobelprijs voor jeugdliteratuur. En samen met een paar andere journalisten... Uh, mochten we een week in haar uh, omgeving verkeren. En dat was zo'n gouden week, zo'n mooie week. We hebben zoveel plezier gehad. Maar we hebben ook zo uh, veel, veel ja, geleerd van haar. En dat was een wijze... Deze vrouw bij wie humor uh, voorop stond. Humor als wapen om uh, het leven aan te kunnen. En, uh, heel, af en toe denk ik nog, heel af en toe denk ik met enige regelmaat terug aan die weken. En aan uh, uh, de mooie gesprekken die we gehad hebben. En het enorme plezier dat we daar gehad hebben. Annie Schmid, voor mij een inspirerende vrouw. En voor uh, echt hele generaties Nederlanders is zij een inspirerende vrouw. En wat gebeurt er nou als je de ene inspirerende vrouw naast de andere zet? Connie Stuart, ook een inspirerende vrouw. Zij inspireerde Annie Schmid weer tot, tot het schrijven van, van sterke liedjes.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 Sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren, huil in je bed. Beet in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar ze niet, ze niet, ze niet. Trap om je heen, feest nooit een dame en gooi je theeservies dwars door de rampen, maar ze niet, ze niet, ze niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer, schat vol van de notaris uit verhoer. Doe dat allemaal, makker als vandaag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 en de muizen vallen borstnood in de serre. Als je oosten op een bouw botst. Als de kat weer op de mat van een portaal kotst. Als je arm bent als een kerkmuis. Moet gaan dwelen in een werkhuis. Ja dat alles kan gebeuren. Zelfs in technicolor kleuren. Ga niet zeuren, spring in de gracht of knip je haar af. Duw oude dametjes van het trottoir af, maar ze niet, ze niet, ze niet. Ga judo leren, ga striptease dansen, schiet je revolver, leg op je jansen, maar ze niet, ze niet, ze niet. Door een spuur, door het loket krijg een hartaval of gaat als noods dat Met de kardinaal doe dat allemaal, maar ze niet. Ik Kerala niet, Cordy Stuart, tekst van Arnie M. Schmid... en muziek van uh, Harry Banning. Want deze man mag ook wel even genoemd worden. Welke vrouw is voor u het meest inspirerend geweest in uw leven? U kunt uh, daar nog uh, zo'n twintig minuten met ons over praten... als u dat leuk vindt. Ik zou het leuk vinden in ieder geval... 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer... en ons mailadres is casaluna@ncv.nl. Goeiedag meneer van hetzelfde. Ja, goeiedag Welke, ja, vrouw de, sorry, u, welke vrouw is voor u het in de reden, sorry, nog een keer. Nou, ik, als ik nou de vraag stel, dan geeft u het antwoord. Is dat een goed ja. idee? Nee, ja. van hetzelfde. Uh, welke vrouw is voor u het meest inspirerend geweest? Dat is uh, de, de moeder van Geert van Treven. Omdat ze uh, model staat voor al die moeders uit die tijd. Mijn eigen moeder natuurlijk ook. Maar dat vind ik interessant sentimenteel dus. En maar op welke staat manier staat het, zij centraal, uh, of staat zij model voor al die andere moeders uit die tijd? Ja, die in de oorlog en na de oorlog Nederland hebben opgebouwd met, met weinig geld en. en een klein buddhigheid zogenaamd, maar een werkelijkheid heeft dat Nederland op de kaart gezet. Dat is mm -hmm. een hele grote waarde. Ja, ja, ja. en dan hebt u het over de moeder van Geert Reven zoals die beschreven wordt in bijvoorbeeld de avonden. Ja, ik heb hier in de avond, we hebben nog een leuk stukje kort. Dus, uh, ja? dus het is de oudejaarsavond en dan uh, de luidspreker gaf een licht klinkend klikgeluid en zoomde zacht. Hier is Hülsrum heen, de NCRP, zei een andere stem. Goedenavond, waar de luisteraars, wij wenden je met de kerk van de opnieuw gevormde gemeente Den Haag. Voorganger Dominee K.W. Twijgzaam. De NCRV, ja? Ja, precies. Dat zijn jullie, toch? Dat zijn wij. Ja, ja Wij ja. komen graag voor in literatuur, hoor. Ja, ja. ja. En, en die moeder, zegt u, zegt u dat die, die staat symbool voor alle moeders van Nederland... die Nederland hebben helpen opbouwen. Uh, uh, wil ik toch even ook over uw moeder hebben? Wat maakt haar tot zo'n vrouw die symbool staat voor al die andere moeders? Nou, wat ik, zelf, ik ben van 40, maar ik kan me nog zelf een paar dingen herinneren van de, van de oorlog. Ja. Toen waren we in het dorp in de Kidoambacht en daar moesten ze zichzelf handhaven. We waren toch indringers een beetje als katholiek in een protestantse omgeving. Mm -hmm. En dan die Duitsers. Maar mijn moeder en vader waren eigenlijk uh, heel tolerant. En ze waren dus ook wel bereid om, uh, vlak na de oorlog bijvoorbeeld, om die, uh, die vrouwen bij elkaar geschoren die vrouwen toen ging mijn vader in opstand. Maar ja, hij dan haalde, dan haalde niks uit natuurlijk. Maar dat hadden wij gewoon in ons, om uh, zoiets uh, niet te doen. Ja, u kwam in opstand tegen uh, onrecht, uh, mijn, tot mijn, uw uh, ouders kwamen dan. dat. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ik wil maar zeggen, dat, uh, om het karakter te beschrijven, niet meer. ik kan me ook nog herinneren dat die Duitse soldaat, mijn uh, uh, moeder maakte ruzie met hem. En een dag later kwam hij tegen bij de brug over de noord. En toen groette hij ons. Mijn moeder had het over uh, Hitler, uh, dat het een waarde was. Uh, en dat was bij de kapper. Mm -hmm. Maar uh, kennelijk, kennelijk wist uw moeder uh, toch respect af te dingen bij die Duitse soldaat? Ja, ja, want het uh, ja, moest gescendeerd worden. Want uh, ze had het over Hitler en uh, hij had wat over de in. Dus ook kritiek gebeurd hoor. En toen ging ze met mij handelen bij de brug over de Noord. En toen stond hij op wacht en toen... Uh, toen ging die prachtige auto, ging die lachend, ging die zwaaien. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik bedoel, zijn ook gebeurtenissen soms. Sorry, Raghavan. Nee, nee, nee. nee. Uh, uh, ik, maar, me nog af. Eind van de oorlog bijvoorbeeld, toen uh, hadden wij nog wat eten daar geversieerd. Mijn vader uh, ging ook een beetje op brood. En soms schoonkde in de tuin, was vriendelijk en de ander niet. En toen kwam de familie uit Schiedam overlopend, want er ging niks meer. En mijn vader zei, ja, je kan niks geven, want dan hebben we zelf niks. En toen ging mijn moeder, die ging uh, een paar tassen... Veel, en toen zei ze tegen mijn oudste broer, die een paar jaar ouder is... en ze zegt gaat hij daar om de hoek zetten? En als ze dan komen, tante Lui, tante Leni en tante Stien... dan uh, geven ze die tassen. Dus dat deed ze wel. Ja, een vrouw met een groot hart, zo te horen. Uh, uw moeder, meneer, van ja, ja, ja. hetzelfde. Um, ja. Wat is nou het belangrijkste dat u van haar hebt geleerd al met al in uw leven? Uh, ja, dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk. Als jongen leer, denk je meer te leren van je vader. Maar eigenlijk... Uh, uh, niet bij de pakken neerzitten en toch weer doorgaan. En uh, niet zeggen van oké, okay, uh, eigenlijk moest je uh, die burgemeenschap zoen van uh, ja, je moet werken, dat doe je. Uh, en de, uit je bed, je vader moest er ook uit, andere mensen moeten er ook uit. Dus je ging eigenlijk uh, naar je werk toe en uh, voor rij uit en andere dingen was geen praat. Nee, nee, nee. En, en die, die moraal heeft u van haar geleerd? Ja, Landaren. ja, later natuurlijk, toen je ouder werd. Toen in 60 jaar kreeg je natuurlijk nieuwe begrippen, Je kreeg... De nieuwe moraal ja. ja. dus toen was je eigenlijk... Toen ik ging werken, toen had, je nog, had ik nog... Het was in 1954. Toen werd er nog bijvoorbeeld... kwam een voorman naar me toe en die wees op de zet op een man. Hij zei, die zit niet in de vakbond. En weer een ander, die zei, ja, die is een vrouw die werkt. Want dat was vroeger een eer voor arbeiders dat hij zijn thuis thuisbracht. Mm -hmm. Dat zijn vrouw niet hoefde te werken. Ja, ja. Daar had uh, dus als gasten natuurlijk... het net over, hè? Sorry? Die had onze gasten het net ook over, hè? Als kloek dat uh, ja, huishouden echt het een niet luxe gehoord. was. Sorry. Nee, nee, nee, maar dat is misschien wel even goed om even toe te ja. voegen. Inderdaad, voor de mensen zoals u die dat niet gehoord hebben. Uh, dus in die zin, uh, uw moeder uh, heeft u die moraal geleerd. Uw moeder heeft u geleerd niet bij de pakken neer te zitten, hè? Als, als het wat moeilijker gaat. Denkt u nog vaker aan uw moeder, meneer van hetzelfde? Ja, die is er eigenlijk nooit uit. Nee, dat gaat nooit meer voorbij. Nee, nee, dat is, een, uh, dat is onmogelijk. Je kan de, eigenlijk kan je niet. Uh, uh, je wordt natuurlijk rouwen als je, als je jong bent je raakt je moeder kwijt. Ik heb ze dan nog lang meegemaakt. Ja. En dan, ja, dan blijft ze toch in je in alles uh, in je vergingen, in dromen en zo. Ja. Ik heb hier nog die mooie droom, uh, dat gedicht van, van Dreven, weet je wel? Ja. Een tijdje terug is dat nog voorgelezen. En daar zie je eigenlijk al, al die vrouwen in. Zal ik het voorlezen, Puiden? Nou, laten we daar die... inderdaad mee afsluiten met dat gedicht, meneer van Zelden. Ja, oké. Okay. Gaat u gaan. Ja. Vannacht, verscheen mijn, vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin ze met de dood wandelde, verrief zich geen spraakloze stilte. Ik was niet bang. Het schijnt mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Er zat kralen om die goed paste bij haar Jurk. Prachtig, hè? Prachtig, inderdaad. Meneer van hetzelfde, ja. dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel okay. voor het noemen van de moeder van Geert Reven als moeder aller moeders. Maar vooral ja, uw eigen ja, ja. moeder als grootste inspiratiebron ja. in uw leven. Dank u ja. wel, meneer van hetzelfde. Oké, okay, bedankt. Hè. Goeienacht. Goeienacht. Dag. En ook een jeugdliefde kan natuurlijk een inspiratiebron zijn. Al pakt het dan soms toch een beetje ongelukkig uit... als dat schoolvriendinnetje ineens toch minder leuk blijkt te zijn... dan je jarenlang gefantaseerd hebt. Dit is Jan-Willem Roy over Marjonneke Sanders. Uit station, daar zag ik iemand lopen. Ik denk, dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, dat was ze nou, zaak het wel, zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet gij hoe dat ik ken? Dat ik er vroeger zo verliefd op waren, zij we niet op Maar ik hoefde niks te zeggen, want ze had me al gezien. Ze zag me al van ver, van een meter of tien. Hey, jee hey, hey, wee, hoi, hoe is het met jou? Ja, mijn man is alles goed. Alleen heb ik nog steeds geen vrouw. En dan had ik nog wel zo achteran gevloot. Je zag me toen nooit staan, daar vond ik toch wel kloten. Ergens in Amsterdam ze praatte ook zo anders, twaar echt een kak, dan. Zo van beval me daar echt reuze goed. Ze waren vertegenwoordigster in heren ondergoed. Daar liet ze me dan ook exemplaren van zien. Die liggen nou in mijn kaas, een stuk of tien. Toen bood ze me ook nog een kumpje koffie aan. En daar heb ik met de harst toch maar afgeslaan. Want ik weet niet waar het waar, maar het was echt zoveel anders. Het waren echt niet meer diezelfde marionneke Sanders. En die ik zo geren mocht en die ik zo geren zag. Het was gewoon mijn type niet meer, wie had dat ooit gedacht? Mevrouw Rooij over Marjonneke Sanders van zijn album Laagstraat 443... genoemd het adres waar deze cd ooit werd uh, opgenomen. Joke, goedenacht. Ja, hallo met Joke. Ik heb als uh, voorbeeldvrouw uh, Etty Hillessen. De Joodse schrijfster van dagboeken. Juist, ja. Oorlogsdagboeken. Ja. En waarom is dat voor jou zo'n inspirerende vrouw, Joke? Omdat zij uh, in haar korte leven een niveau bereikt heeft... Een geestelijk niveau wat uh, ik in mijn 70 jaar niet heb bereikt... Zij weet uh, details van hoofdtijden te onderscheiden. Ja, zich zichzelf steeds meer, betekent steeds meer voor andere mensen daardoor. Mm -hmm. Ik vind het een uh, volmaakt leven. Ze noemen het een verstoord leven, maar dat zie ik anders. Ja, het is een verstoord leven, maar dat, dat leven is in zoverst wordt het volmaakt geleefd. Zeker. Dat zegt u eigenlijk. Het is, het is kort en heftig. En ja. het zit hem niet in de lengte, maar in, in haar ontwikkeling, zoals ze die beschrijft, zie je haar groeien. Tot een, uh, voor mij een ideaalbeeld... En waarom is dat voor u een ideaalbeeld? Ja, ik vind dat eh, ook haar, haar eh, geloofshouding, dat is, eh, dat is praktijk ook. Hè? Zoals ze later eh, voor andere mensen, met name ook in het kamp, eh, ter beschikking zich stelt. Ja. Ja, zichzelf wegcijfert en eh, op geestelijk niveau toch uh, heel ver komt. U zegt, haar geloofshouding brengt ze in de praktijk. Hè? Wat, wat ja. was haar geloofshouding? Kunt u dat samen oh, dat is helemaal niet, ze is jodin, maar ze is helemaal niet dogmatisch of zo. Maar ze ziet wat het wezenlijke is voor een mens. Hoe, hoe verklaart u het uh, dat, dat zij dat zo goed wist te analyseren? Ja, ze heeft daar rollen bij gehad om te beginnen en uh, ik denk dat het ook een kwestie van talent is en discipline. Ze bleef doorlezen, kerkvaders en de Bijbel en andere boeken. Mm -hmm. en, uh, ze werkte daaraan en ze heeft er talent voor. Ja. U zegt, uh, zover ben ik in mijn 70 jaar nog niet kunnen komen. Uh, op, op welke manier heeft, heeft u die inspiratie van Erty Hillesum uh, uh, gebruikt... om verder te komen in uw leven? Nou, uh, de versnippering van je aandacht over allerlei details die er eigenlijk niet toe doen. En omdat zij dus in nood zat, en, uh, uh, zijn die details, uh, dat, uh, uh, bijvoorbeeld wat, wat moet je koken of zo, hè? dat is voor haar uh, helemaal niet meer van toepassing. Nee, dat was me niet meer interessant natuurlijk voor haar. Ja, en dan ziet ze de grote lijnen en ze klaagt daar niet over. Mm -hmm. Ze maakt daar uh, iets fantastisch van. En u zegt dat uw leven te veel versnipperd is geweest ja, om die grote lijnen. te kunnen zien. Ja, je blijft altijd in details hangen of je opwinden over details. En uh, die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Mm -hmm, mm -hmm. En dat vind ik een groot voorbeeld, ja. Ja, een groot voorbeeld. Probeert u nog steeds uh, die inspiratie die, die zij u gegeven heeft in, in de praktijk uh, uh, te gebruiken? U zegt, dat is niet altijd gelukt, hè? want mensen moeten ja, je aan zoveel verschillende het, ja. dingen denken. Maar probeert u dat, misschien ook nu u wat ouder bent en misschien wat meer tijd heeft, uh, die inspiratie uh, in te zetten in uw eigen leven? Nou, ik heb niet meer tijd, eerlijk gezegd, oh. ouder wordt, maar het dus helpt me bij het maken van keuzes. Kunt u een voorbeeld daar, geven? Wat zegt u? Kunt u ja. daar een voorbeeld van geven? Uh, ja, dingen die ik kan doen voor anderen eventueel, uh, daar geef ik de voorkeur aan. Uh -huh. Uh -huh. En probeer ook uh, niet in een, een klaargedrag te vervallen, bijvoorbeeld, op een nou. gegeven ogenblik. Want er zijn uh, echt belangrijke dingen. En dat heeft u geleerd van Etty Hillesum? Dat is de wereld van Etty en uh, ze is droevig aan haar eind gekomen... maar ze heeft erg veel nagelaten. Ja. Joke, mevrouw Joke, dank u wel voor uw verhaal. Ja, dag meneer. Goeiedag nog. Goeiedag. Ja, Een heel andere vrouw, um, Dana International. Een transseksuele zangeres die in 1998 het Eurovisie Songfestival won. En daarmee voor veel vrouwen en mannen een inspiratiebron uh, vormde. Uh, niet zozeer omdat ze zo mooi kon zingen, dat kon ze ook eigenlijk niet. Maar wel voor wie ze was en voor de vrijheid die, die, die haar hele verschijning uitstraalde. En het pleidooi dat, dat zij uh, op allerlei persconferenties tijdens dat festival uh, hield... Om, om, om voor jezelf op te komen en jezelf te kunnen zijn. Daar Waarom is zij nog steeds voor veel mensen denk ik, de inspiratiebron. Bovendien haar winnende songfestival liedje, Diva. Bezong ze een hele reeks inspirerende vrouwen. Dus eigenlijk moeten we er gewoon van draaien vanavond. Daarna International. International. En Dana International wil opnieuw naar het Songfestival. Ze gaat meedoen aan de Israëlische voorronde dit jaar. En uh, bij het zoeken naar een geschikte titel voor haar uh, liedje voor dit jaar... Uh, heeft ze niet zo heel veel inspiratie gehad, vrees ik. Want uh, haar uh, Israëlische lied gaat heten Ding Dong. Dat is een titel die we wel heel goed kennen in zo'n festivalland. Ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Tijd om de luiken te gaan sluiten voor vannacht. Uh, morgen worden die weer opengedaan door Lex Boomeier. En hij praat dan met VVD-europarlementariër Hans van Balen... die vrijdag de Mandela-lezing had in Den Haag. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast Hans van Balen houdt morgen de Mandela-lezing in Den Haag. Die wordt georganiseerd door de Mandela-stichting... die zich inzet voor een standbeeld van de Zuid-Afrikaanse politicus in Den Haag. Maar voor wie zou Hans van Balen zelf nou graag een standbeeld willen oprichten? Behalve voor Mandela dan. Dat zou ik nou wel eens willen weten. Maak er een mooi gesprek van samen. Straks klinkt de nacht hier op Radio 1 weer anders. Dankzij Roel Koeners. Heel veel plezier daarbij. En wat ons betreft heel graag tot morgen. Dus nacht. We'll